Die ook het met het NOS-journaal. De president van Litouwen, Kribas Kajte, vindt dat Rusland in oorlog is met Oekraïne... en daardoor feitelijk ook met Europa. Ze wil dat de EU Oekraïne helpt met onder meer wapens... omdat het land volgens haar namens heel Europa vecht. Kribas zei dat bij aankomst op de EU-top in Brussel... die rond deze tijd begint... Daar sprak ook de Franse president Hollande zich uit voor Europese actie tegen Rusland. Hij vindt dat de EU nieuwe sancties moet instellen... als het land doorgaat met zijn militaire interventie in Oekraïne. Syrische rebellen hebben vanmorgen op de Golanhoogvlakte... het vuur geopend op een groep VN-vredesmilitairen. De militairen uit de Filipijnen raakten niet gewond. De rebellen van het radicale Al-Nusra-front... omsingelen de kampen van de vredesmacht al drie dagen... Ze maken sinds woensdag de dienst uit op de Golanhoogte... op de grens tussen Syrië en Israël. Eerder deze week ontvoerden de rebellen meer dan 40 blauwhelmen uit Fiji. Die zijn nog altijd spoorloos. De VN en Fiji zeggen dat er over hun vrijlating wordt onderhandeld. In Egypte is de doodstraf van acht leden van de moslimbroederschap omgezet in levenslang. Onder hen is de geestelijk leider van de beweging, Mohammed Badi. De acht zijn schuldig bevonden aan het organiseren van rellen, moord en sabotage... Dat gebeurde rond het afzetten van hun leider, voormalig president van Egypte, Morsi, na ruim een jaar geleden. De moslimbroederschap werd daarna verboden. De acht mannen werden in april veroordeeld tot de doodstraf, samen met honderden anderen. Voor zover bekend zijn er nog geen doodvonden ze voltrokken. De Holland 4 heeft bij de WK roeien net naast de medailles gegrepen. De titelverdediger lag tijdens de race op de bosbaan in Amsterdam, even op koers voor brons, maar eindigde uiteindelijk op de vierde plek. Groot-Brittannië is de nieuwe wereldkampioen. De Verenigde Staten wonnen zilver en Australië gaat naar huis met brons. Het weer van tijd tot tijd zon verder verspreidt in enkele bui. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op, maar langs de kust kan nog een bui vallen. Morgen buien, mogelijk met onweer, maar ook geregeld zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het en Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Zahoka van de ANWB. In de randstad staat een file op de A1 richting Amsterdam. Er staat tussen Diemen en Knopend Watergasmeer twee kilometer. Want bij Knopend Watergasmeer is de verbindingsweg naar de A10 Noord... door werkzaamheden in de Zeeburg tunnel dicht tot maandagochtend vijf uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jij beleeft het. Het midden van ZFM op tv, radio en internet. -M -M. Dit is ZFM Race Radio. Non lo so, ma so che adesso se tutto ciò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 You're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 Maak zijn naambaar van de zon schrijft. Dus pak je radio. Ben naar het Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je vrij 24 uur per dag. Hete zomerviert.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 Deep, deep, deep if anybody finds out, I meant to drive home, but I drunk all of it now. No, no. sober enough, we just sit on the couch. One thing led to another, Now I just kiss on my mouth. Ah. I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the fall, won't you let me know? So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 Get more. But you're just a hideaway You're just a fear